Boesman 60. Dit was 32. Is het daar niet? Dat moet hem zijn. Even vraag: Ben je hier die Boesman? Daar bent u. Mijn naam is Anzing. Ik kom van het bureau in Amsterdam. Ik heb er nog een brief geschreven. Ah, heer Anzing. Kunt u maar in? Zullen we dan maar beginnen? Hebt u hem inschakeld? Ja. Dan hiel uh, ik u in de allereerste plaats van harte welkom namens deze kleine commissie hier. En ik spreek de wens uit dat het maar een vruchtbare avondwijs mag. Voor u als heren en dame van de wetenschap. Maar ook voor u's sterken. Dank u wel. En daarom heb ik vanavond twee oudere boeren bereid gevonden hier mede aanwijzend te zijn. Met dat ze beter dan mijn persoontje weten hoe of dat het vroeger hier toekomt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 dan kan Hoyting meer het lijven van vroeger behandelen. Oh, daar wil ik wat doen. En als hij dan begint met het ploegen? Mag door ook het uh, zijden en het echen weer uh, herantzien? Dan werkt niet zo het ganse jaar rond. Dat lijkt niet wel. Dan begin ik maar met het ploegen. Uh, wil de heer en de dame misschien eerst uh, koffie? Zou we dat eerst maar zo doen. En de vrouw heeft er ook wat door. Lust hij dat wel?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 Als ik dan terugdenk aan een type van voor de eerste wereldoorlog, dan was het vergeleken met nu zo rustig en vredelijk. Vooral hier in Oostdorp. Oostdorp was toen nog niet meer aan stukken wat hoezen en rondom was het al woest en ledig. Heide, heide en nog eens heide. Uren en uren wiet. En toen waren er mensen die wisten dat dat veranderen zou. Want zo, van het duister was, mocht ik nogal geen even naar boeten gaan. En dan zag ik al die lichtjes brengen. Verscheiden over kon ik ze zien. En dan zei mijn moedje: Ach, mijn jongen, ze hebben ben al verloopt. Dat komt later nog eens wat. En nu vertel ik dat nog wat vaker aan de jongere geslachten? Want dan zegt ze: Ach, je hebt me wat verbeeld. Dat neem ik er ook niet kwalijk. Want toen ik nog zo jong was, dan mocht ik altijd nog eens geen even mee opeen gaan zitten. En was het twee donker, en dan keek ze door het vent, en zo eind, zei ze dan. Nu moest je schiet mee, jong. Er gooi twee glimmende vuurballen in. Ik zei, waar, waarop hoe? Daar een zandwegje langs, zei ze. Ik zei, ik zie niks, dat familie. Twee, zei ze, grote vuurballen vooraan, zei ze, en daar zit een rooi achteraan. Die zit er voort achteraan, zei ze. Ik zie niks weer. Alweer een, zei ze. Weer een roei. Die zit die roei, die zit die witten weer nog zitten. Ze. Maar alle Oepoe was al oud. Ik zei, acht, zal ik wel zo weten. Sus, daar die peul er ook niet zo, mijn jong, zitten. Ze. Ik zei, oh nee, man, er staat toch geen peulen? Dat is al zandweg. Daar steet je niks bij. Sus, deze ze dan niet? Ik zei, ik niet. Ik zie ze wel zitten. Ze. Ik zei, maar dat is niks, Oepoe. Er zal wel niks wezen, zei ze, maar ik zei, ik zie ze wel. Maar de oude is natuurlijk eraf in een sterven. Maar ik heb wel geluk gekregen. Wat de oude opa vroeger zag, was ze doen nog niet. Maar dat kan ik vandaag zien. Nu is het er wel. Want het is verschijnen jaren dat hier een molenstraat aanlegt is. En de auto's die flitsen achter de aan met oudere lichten. Met rood licht erachteraan. En die grote beul die zie je er zeg... We hebben vandaag de telefoonpeulen en de radiopeulen. Dat wat Oekpoel doorzien heeft, dat kan ik vandaag in werkelijkheid zien. Zo kan ik wel zeker.